Avond. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie doet onderzoek naar een incident dat misschien te maken heeft met de dood van voetballer Jody Lukoki. Het gaat om een incident vorige week in Flevoland waar de voetballer bij betrokken was. Waaraan hij is overleden is niet officieel bekendgemaakt. Het parool schrijft dat hij door een mishandeling van familieleden omgekomen zou zijn. De koker speelde in de eredivisie onder meer voor PEC Zwolle, Kambuur en FC Twente. Hij is 29 jaar geworden. Een kwart van de Nederlanders wast zijn rauwe kippen onder de kraan voor het koken om de bacteriën weg te spoelen. Dat heeft het voedingscentrum uitgezocht. En ze zeggen er meteen bij, doe het niet. Op kip kunnen bacteriën zitten, bijvoorbeeld salmonella of Campylobacter. Die zitten aan de buitenkant op het moment dat je het onder de kraan doet, dan ja, gaat dat spetteren en dan kan het op het aanrecht komen, op het vaardoekje of op de snijplank. Dus het verspreidt zich eigenlijk. En zo kan het ook weer, ja, kun je besmet raken. Eigenlijk wat je doet, je verspreidt de bacteriën in plaats van dat je de kip veel schoner maakt. Het is dus veiliger om de kip meteen in de pan te leggen en dan goed te doorbakken. En als Ajax woensdag de landstitel wint, hoeven fans niet te rekenen op een huldigingsfeestje in de stad. De gemeente zegt dat er niet genoeg beveiligers zijn om dit door te laten gaan. Nogal een shock voor deze supporters. Wat Waar heb je het over? Echt niet. Ik vind het uh, heel stom als ze dat niet doen. Dat vind ik wel klote eigenlijk. Ajax is toch gewoon alles. Hè? Ajax is gewoon het Amsterdamse wat we ooit hebben gezien. Ja. En niet lullen. En PSV. Nou, ook best wel goed. Feyenoord? Ook best wel goed. Maar Ajax? Lekker hoor! Ajax! Ja, mocht Ajax winnen, dan worden de spelers na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena gehuldigd. Het weer het koelt vannacht af naar een graad of 12. Er komt ook wat bewolking bij. Morgen begint zonnig. In de loop van de dag komen er wolken en in het Waddengebied kan er wat regen vallen. Wel iets warmer dan vandaag. 22 tot 27 graden. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. He brings strings around my neck The mark that's to remain my heart Hey de Metalheads, mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 31ste aflevering van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metalnummers. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week een weer een ander thema. Na aanleiding van Moederdag, dat we gisteren met z'n allen hebben gevierd... heb ik ook vanavond nog even aandacht voor onze belangrijke ouder... die ons heeft gebaard en heeft grootgebracht. Maar dan in de vorm van stevige muziek. Je hoorde als opener van het eerste uur Metallica... met hun hitje Mama Sad van het album Load uit 1996. Het nummer is geschreven over de moeilijke relatie die zanger James Hetfield had met zijn moeder, die uiteindelijk stierf van kanker toen hij 16 jaar oud was. Textueel refereert het ook naar een jongen of man... die zijn eigen leven probeert op te bouwen weg van zijn moeder. Ik had hem al eens eerder gedraaid in een van de vorige uitzendingen... maar Ozzy Osbourne mag wederom niet ontbreken in het thema van vanavond. Dan heb ik het natuurlijk over Mama, I'm Coming Home... en is geschreven voor zijn eigen vrouw Sharon Osbourne... die natuurlijk ook moeder is van hun drie kids Amy, Kelly en zoon Jack. Ozzy noemt zijn vrouw in het dagelijks leven ook mama... en hij schreef de, het nummer toen hij op het punt stond... om na zijn drukke tourschema naar huis te keren. Steelheart met Mama Don't You Cry van het album Tangled in Rains uit 1992. Een prachtige rock ballad. Het gaat eveneens over een man die zijn leven weer probeert op te pakken na het verlies van zijn moeder. En maar daar nog heel veel moeite mee heeft. Het verlies van je eigen moeder is immers nooit te verwerken. Het verlies blijft altijd groot. Deze draag ik op aan iedereen die geen moeder meer heeft... en het op moederdag steeds weer moeilijk heeft. Ik zal dat bijvoorbeeld weer gaan hebben met Vaderdag. Wie weet, jij ook. Nu tijd voor iets vrolijkers. De mannen van Founders of Wayne weten me altijd met hun muziek op te vrolijken. Het is niet echt hard rock of metal, maar ik draai hem toch. Soms moet er ook ruimte zijn voor alternatieve muziek in mijn programma. Stacey's Mom is de keuze geworden afkomstig van het album... Welcome Interstate Managers uit 2003. Het verhaal in dit liedje gaat over een jongen. Jongen die verliefd wordt op een superknappe moeder van zijn beste vriend. In het echte leven vertelt uh, Adam Slessinger tijdens een interview... dat zijn beste vriend ook verliefd was op zijn stiefmoeder... die naar het schijnt ook superhot was. Trip. Business trip Is she there Or is she trying to give me the slip Give me the slip You know I'm not the little I'm in love with Stacey's mom Stacey's mom has got it going on Stacey's mom has got it going on Stacey, do you remember when I mowed your lawn? Mowed your lawn Your mom came out with just a towel on, on, on, on. A towel on I could tell she liked me She said the way she said, and the way she said, You missed a spot over, the over there. And I know that you think it's just a fancy. But since your dad walked out, your mom could use a You're just not the girl for me I know it might be wrong I'm in love with Stacy's mom I'm in love with Stacy's mom I'm in love with Stacey's mom, love with mom. Love with mom. Stacey, can't you see? You're just not the girl for me I know I'm not be wrong But I'm in love with Stacy's mom Woke up today in a van Traded my pillow for a Miller-like cannon And in two more days I lose the guitar that I hawked. Suck down a beer Then one more, more Twelve ounces later I was outside your door And the pebble I threw Was probably more like a rock Then I Fans of Wayne hoorde je de eveneens vrolijke pop van Bowling for Soup... met Somebody Get My Mom. En is de bonustrek van het vijfde album Hangover That You Don't Deserve uit 2004. Ook dit liedje is, uh, laat weer goed horen hoe belangrijk de moeder eigenlijk is in het leven... De persoon in het liedje heeft het moeilijk met bepaalde situaties in het leven... en is behoorlijk afhankelijk van haar. Koester je moeder en wees lief voor haar. Je hebt er maar één en je mist haar pas erg als, je de, als ze er niet meer is. Dat geldt tevens voor de vader en zijn wijze woorden natuurlijk. Het nummer van Glenn Danzig's uh, band uh, is een stuk minder lief qua tekst. Uh, mother is meer raar en vaag qua betekenis... Maar een van de interpretaties zou zijn dat Danzig langzaam afgeleid naar een slechte kant van hem, dat zelfs satanische trekjes heeft met bezorgde ouders als gevolg. Later in het nummer vraagt hij zijn ouders de afstand te houden van hem, aangezien hij niet geholpen wil worden en hij niet geschikt is om kinderen op te voeden. Danzig schreef het nummer Mother over de Parents Music Resource Center en ouders die bepalen waar hun kinderen naar mogen luisteren. Ouders horen hun kinderen de goede kant op te sturen natuurlijk met hun opvoeding en niet het leven voor ze te leven. Je hoort nu dus Mother van Danzig. MUZIEK uh.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 Dancing. De Duitse mannen van Rammstein met de moeder van het gelijknamige succesvolle album uit 2001. Het album werd de doorbraak voor de band. Het nummer moeder werd bevestigd door de frontman Till Lindemann... en gitarist Richard Kruspe als een verwijzing... naar hun ongelukkige jeugdrelaties met hun eigen moeders. De teksten beschrijven zijn plan om zowel de moeder... die hem ooit hef, of nooit heeft gebaard, als zichzelf te vermoorden. Hij slaagt er echter niet in zelfmoord te plegen. In plaats daarvan wordt hij verminkt en is hij niet beter... Als dan voorheen. Het kind smeekt en bidt om kracht, maar zijn overleden moeder geeft geen antwoord. Het verhaal van het lied is vergelijkbaar met Frankenstein van Mary Shelley. In die zin dat het personage wraak neemt voor zijn tegenslagen op zijn ouder. Maar uiteindelijk niets anders is dan voordat de ouder stierf. In het komende blokje vind je weer twee klassiekers in het genre... met allereerst natuurlijk de band van Freddie Mercury... die meerdere nummers over moeders hebben geschreven. Denk aan bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Maar ook Tie Your Mother Down is er een, en die ga ik zo voor jullie draaien. Waarom zou je je moeder vastbinden? vroeg men tijdens een interview op Capital Radio aan Freddie Mercury. Zijn antwoord was... het nummer is geschreven door Brian May, dus ik weet niet waarom. Misschien was hij wel in een gemene bij. Mogelijk probeerde hij mij te overtreffen na Death on Two Legs. Guns wat eigenlijk origineel van Aerosmith is. Het was een van de allereerste ideeën van Steven Tyler... voor het allereerste album van de band dat uitkwam in 1973. Guns N' Roses coverde dit nummer voor hun livealbum GNR Lies uit 1988. En Mama Kane is Steven Tylers idee van een spirituele kracht... die creativiteit en plezier drijft. Keep in touch with Mama Kane betekent het onthouden van de verlangens... die je drijven om uit te blinken. Niet helemaal een typisch moederdagplaat... maar vanwege de titel heeft hij toch deze lijst gehaald. Daar hebben we Mastodon weer, een van de bands die ik met enige regelmaat draai in Play It Loud en ook vandaag passen ze in het thema. Met het album Remission debuteerde de band in 2002 en Mother Puncher is waar de keuzes op gevallen. Het nummer is een antwoord op de kritiek die mensen leveren over dat je niet meetelt en je dromen moet opgeven en gaat over dat je van je leven moet houden wat er ook gebeurt, welke keuzes je ook gemaakt hebt en gewoon je dromen moet najagen. Kritiek krijg je altijd wel van anderen. En in het geval van het nummer... wordt de kritiek geleverd door niemand minder dan je eigen moeder. En normaal is, geweldig niet de, uh, normaal is geweld niet de oplossing. Maar in dit nummer wordt er wel op gedoe qua titel... Mother Puncher. Je hoorde naar Mastodon met Mother Puncher. Natuurlijk Bon Jovi met If I Was Your Mother. Van het album Keep the Faith uit 1992. Dit nummer heb ik speciaal gedraaid voor Lennon van der Haak. Die ook moeder is van een hele leuke lieve jongen Benjamin genaamd. Het nummer gaat over het zo dicht mogelijk bij iemand willen zijn. In dit geval wordt hier gerefereerd naar de vrouw. En de toen de tijd pasgeboren dochter van Bon Jovi. Door naar alweer het allerlaatste nummer van het eerste uur. Maar niet getreurd, na het nieuws van 12 uur ben ik weer terug met nog veel meer moedergerelateerde muziek. Tot slot hoor je natuurlijk de Suicidal Tendencies met een niet zo'n gezellige afloop voor moeders. I Saw Your Mommy. Tot straks in het tweede uur. Maar ik ben hierna ook nog even te horen, want we moeten nog even wat tijd vullen. Hier de dus, Suicidal Tendencies met I Saw Your Mommy. Waarschijnlijk heeft hij een lange intro nodig. Daar komt hij nu. Oh, gaat het niet goed? Ja, nu komt hij. Het waren natuurlijk de Suicidal Tendencies met I Saw Your Mommy and Ja, dat is niet zo gezellig voor moeders afgelopen in het einde van het eerste uur van Play It Loud. Helaas voor uh, moeder, maar we komen straks weer terug uh, met uh, meer positieve nummers uh, sowieso uh, over moeder. En het ja, was natuurlijk wel... Uh, Toepasselijk voor Moederdag, natuurlijk, omdat Mammy erin staat. Het nummer vinden we terug op het debuutalbum van de Suicidal Tendencies, getiteld Suicidal Tendencies. Dus uit 1983. Ze hadden een enige single uitgebracht, getiteld Institutionalized. En die kreeg destijds heel veel airplay op MTV. Ik ken het nummer ook, en het is een heel erg lekker nummer. En we kennen natuurlijk de basgitarist van Metallica. En die speelde ook in Suicide tendencies natuurlijk. Dus wij gaan zo naar het nieuws van 12 uur. En dan ben ik weer bij jullie terug voor het tweede uur van Play It Loud. Met meer moeder metal. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.